De WW gaat wel veranderen. Het derde jaar van de uitkering wordt betaald door werkgevers en werknemers samen. De uitwerking wordt in de CAO geregeld. Premier Rutte sprak van een historisch moment en een akkoord van vertrouwen voor het komende decennium dat de Nederlandse samenleving verder brengt. Het kabinet bezuinigt niet verder om zo de economie een kans te geven. FNV-voorzitter Ton Heerts toonde zich na afloop van het overleg tevreden... omdat het bezuinigingspakket van tafel is... en de hoogte en de duur van de WW gelijk blijft... al wordt de financiering anders. Ook de afspraken over de aanpak van de flexarbeid... werden door Heerts en de FNV met instemming begroet. Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW is ook blij met het akkoord. Als we morgen een werknemer minder kunnen ontslaan... en als morgen een bedrijf minder failliet gaat, ben ik al blij, zei Wientjes.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 De komende maanden herdenken de gemeente en provincie Utrecht de vrede met een cultureel programma. Het weer. De regen trekt geleidelijk weg. Morgen wisselen zon en een enkele bui elkaar af. In het weekend gaat de zon vaker schijnen en vooral zondag is het zacht met temperaturen tussen 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB-verkeersinformatie nou, in Noord- en Zuid-Holland komt in de kuststrook dichte mist voor. En dat staat een file bij Rotterdam op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... tussen Knoopend Benelux en Knoopend Ketelplein. 2 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen gaan naar Mens en Relatie.nl. De magie die in Brooklyn begon.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 mensenrelatie.nl NOS NOS NOS met Jeroen Stormhorst Goedenavond dames en heren, na het miljoenenbal van de Champions League is de donderdag voor de Europa League. De returns in de kwartfinales, Frank Wielaert houdt ons op de hoogte en we kijken vooruit naar de topper PSV Ajax met Kenneth Perez. Ja, die, die, die kan heel beslissend zijn, maar het hoeft natuurlijk niet. Omdat er kan natuurlijk altijd gekke dingen gebeuren in de, in de competitie. Maar het is een hele, hele spannende wedstrijd en ik verheug me wel om, uh, om naar te kijken. We horen niet alleen Perez, maar ook bekende Nederlanders... zoals acteur en PSV-fan Kees Giel. Ik denk uh, dat Ajax uh, zelfs voorkomt en dat het een gek huis wordt in het stadion. En dat, uh, dat we dan gewoon uh, lachend met 3-2 uh, de kantine in gaan. En Formule 1-coureur Guido van der Garde... Hij rijdt dit weekend in China op het circuit van Shanghai en daar heeft hij nog maar weinig ervaring mee. Tot drie ronden, ja. Dus, uh, maar goed, dat is niet erg. We hebben drie vrije trainingen en dan de kwalificatie, maar ik vind het wel een mooi circuit. Zometeen hoort u hoe Guido van der Garde dit thuis op zijn kamertje heeft opgelost. Tot elf uur in Langs de Lijn. Maar eerst het sociaal akkoord. Dat is gesloten door het kabinet met de werkgevers en vakbonden. Eerste politieke reacties lopen binnen. Dus nu snel naar Den Haag, naar Joost Vullings. Joost. Ja, nou ja, ze lopen inderdaad binnen. En zoals gewoonlijk zijn de reacties gemengd vanuit de coalitie. Natuurlijk positievere reacties dan vanuit de oppositie. Laten we beginnen met Halbe Zelstra van de VVD. Hij is uiteraard het meest positief. Natuurlijk uh, zitten er ook concessies in uh, doordat sommige zaken wat later ingaan. Uh, maar ze, uh, de hervormingen komen er op de arbeidsmarkt, bij de WW, uh, op het gebied van, uh, van uh, de participatiewet. En daar zijn wij blij mee, want het sociaal draagvak vergroot de, uh, uh, de mogelijkheden om dit ook op een goede manier in te voeren.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 Dus waar staat het kabinet nu zelf voor? Ja, waar staat het kabinet nu zelf voor? Nou, Het kabinet wil in ieder geval dat het vertrouwen weer terugkomt. Maar wat Arie Slobs zegt, uh, daar zit wel een, een punt in. Wat heel vreemd is dat die extra bezuinigingen voor 2014... die twee maanden geleden zijn aangekondigd voor ruim 4 miljard euro... daarvan zeggen ze, die schrappen we al, die maatregelen. Ja, en dan gaan we in augustus verder kijken en dan hopen we dat dat bedrag minder is geworden. En ja, ik, ik, ik zie niet zo snel waarom dat bedrag... in één keer veel minder zou worden. Dus dat lijkt een beetje op uitstel. De andere kant, deze drie heren gehoord hebbende... denk ik dat Arie Slob wel een, een partij is... die het sociaal akkoord gaat steunen. Wat dat betreft is het ja, toch spannend om even te kijken... wat het CDA gaat doen... Ook benieuwd naar wat SP gaat doen. Want dit sociaal akkoord zou nog wel eens voor de SP acceptabel kunnen zijn. En natuurlijk wachten we ook op de reactie van uh, Alexander Pechtold van D66. Want zijn partij uh, zou dit ook wel kunnen gaan steunen. Oké okay, Joost, als er meer nieuws is vanuit raad komen we bij je terug uiteraard. Nu naar de Europa League. Geen Nederlandse clubs in de kwartfinales. Wel een aantal Nederlandse spelers. Frank Wielaert. Inderdaad, bij bijvoorbeeld Newcastle United tegen Benfica... daar staat Tim Krul op doel en ook deze keer Fernando in de basis. En bij Benfica natuurlijk Ola John aan de linkerkant in de aanval. Newcastle United moeten een 3-1 achterstand goedmaken... opgelopen vorige week in Portugal. En dat heeft het verrekte lastig tegen Benfica. Het komt niet of nauwelijks door de organisatie van de Portugezen heen. Eén keer lukte het uit een vrije trap... maar toen werd er gescoord vanuit buitenspelpositie. Dat was vlak voor de rust. Newcastle moet dus nog twee doelpunten maken... En dat uh, lukt vooralsnog niet. Wel is er gescoord bij Basel tegen Tottenham Hotspur. Vorige week eindigde dat bij uh, Tottenham in 2-2. Daar moet dus sowieso een, uh, een doelpunt vallen. Dat viel er ook na 23 minuten. Dempsey, de Amerikaan in dienst van Tottenham Hotspur. Hij maakte de 0-1. En toen dachten de Londenaren, we zijn er al wel. Maar een paar minuten later Salah, zeer begaafde... Egyptische aanvallende middenvelder. Hij schoot de bal vervolgens op zijn beurt achter Brad Friedel... de doelman van Tottenham Hotspur. Daar is het 1-1. Dembele kreeg daar nog een aardige schietkans... in de slotfase van de eerste helft. Maar nou, Met deze stand dus voorlopig FC Basel... in de halve finale van de Europa League. En een beetje een spookachtige ambiance is er bij Lazio tegen Fenerbahce. Geen publiek bij die wedstrijd. Dat is nog een straf die uitgezeten moet worden door de ploeg uit Rome. Daar heeft de ploeg van Dirk Kuyt, die daar in de basis staat trouwens. Het bijzonder lastig. Ook al staat het daar met, niet, niet daar met 2-0 voor. Maar heeft het vorige week met 2-0 gewonnen van Lazio. Op dit moment staat het nog 0-0. Maar Volkan Demirel is al behoorlijk onder vuur genomen. Alleen hij heeft tot nu toe alles nog uit zijn doel weten te ranselen. Lazio tegen Fenerbahce. Bartje is dus ook 0-0. Eén wedstrijd is er al uh, gespeeld. En dat is uh, Rubin Kazan tegen Chelsea. R uh, Chelsea won de thuiswedstrijd vorige week met 3-1. En die hebben ze over de streep getrokken uiteindelijk. Die wedstrijd. Rubin Kazan won weliswaar met 3-2. Maar daar had Chelsea nog een ruime marge over. Want uh, twee doelpunten had Rubin Kazan nog meer moeten maken. Om het Chelsea echt lastig te maken. Dat is er dus niet gelukt. Chelsea is de eerste halve finalist van de Europa League deze week.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 van mij. De zingel van Caro Emeralds, Tangled Up. Zondag staan weer duizenden hardlopers aan de start van de marathon van Rotterdam. Daarbij ook een groot aantal topatleten die op jacht zijn naar records. Van de Nederlandse top is vrijwel iedereen van de partij. Alleen Miranda Boonsta eh, moest afzeggen, ze is geblesseerd. Vandaag werden de plannen van de favorieten gepresenteerd op de gebruikelijke persconferentie. En daarbij was ook Floris van Hoorn. Welkom special to the athletes. Uh, some of them arrived uh, yesterday. Bij de persconferentie was er als eerste een welkomstwoord voor de aanwezige atleten. Vier toppers uit Afrika die ontspannen aan het woord waren en daarbij nog ruimte hadden voor grapjes. Just because we are... polite <laughs> En complimenten voor het parcours. En als de athletes can get a good training... Uh, is possible to break the world record in Rotterdam. En er waren drie Nederlandse deelnemers. die vooral over hun ambities spraken. Doet dit? Ja. Uh, nou, ik hoop dat ik uh, nog een stapje beter ben geworden. Dat was in ieder geval wel het plan. Uh, mijn doel van zondag uh, is om een uh, goede marathon te lopen. en hoop ik uh, PR te lopen. Ik, ik, ik merk wel dat het gewoon meer in bereik komt. Ik bedoel, als ik net onder de 2.10 loop. Dan, uh, dan is het nog 1 minuut 40 uh, tot het Nederlandse record. Michel Butten loopt zondag zijn vijfde marathon, zijn eerste in Rotterdam. Maar helemaal nieuw zal het parcours niet voor hem zijn. Ik heb een aantal keren hier gehaast. In, uh, als ik me niet vergis in 2003 was ik 17 jaar oud. Toen kwam ik terug van een duurloopje op een zaterdagmiddag uh, in Beverwijk. En toen belde Guido mij, mijn coach Guido Hartesveld, die belde mij op het laatste moment op om te komen hazen. Ik dacht eerst dat hij met me zat te dollen, maar om het uh, korte verhaal samen te vatten... heb ik uiteindelijk mijn pannenkoeken meegenomen, ben ik de trein ingestapt... en toen heb ik voor mijn maatje Hugo van der Broek uh, tempo gemaakt. Die had geen, er was geen haas voor hem, dus... Uh, en uh, ja, toen ik hier kwam, maakte ik een, een fantastisch groot evenement... Uh, en uh, ik merkte dat er iets te gebeuren stond. Aangemoedigd door het vele publiek langs de kant hier op de Colsingel... terwijl Atmanen bezig is met zijn ere rondje... ...zijn hier de laatste meters van Koen Rijmakers. Hij gaat hier door het finishwind na officieus 2 uur, 10 minuten en 33 seconden. Een prachtige eindtijd. Koen Rijmakers liep vorig jaar in Rotterdam een nieuw persoonlijk record. Maar hij miste wel de limiet voor de Olympische Spelen. Uh, ik had graag natuurlijk onder de 2-10 gelopen. En nu wordt het ook weer besproken als eerste Nederlander. heeft nog nooit een Nederlander onder de 2-10 gelopen. Dus dat blijft nog altijd een doel. Maar vorig jaar was het vooral het doel om de Olympische limiet te halen, natuurlijk. En die stond op 2.10. 10 Dus uh, daar was ik, enerzijds, uh, teleurgesteld over dat me dat niet lukte. Maar anderzijds liep ik wel een nieuw persoonlijk record. Daar hapte ik uh, 34 seconden vanaf. Nu moet ik proberen om 36 seconden van mijn persoonlijk record af te lopen. En dan loop ik onder de 2.10. Waarom onder de 2-uur 10? Omdat 2 uur 10 onder de 2 uur 10 wel een bijzondere prestatie is in Rotterdam. Er zijn toch wel een behoorlijk aantal Nederlandse lopers in de historie geweest... die net, onder, net boven die 2 uur 10 eindigden. En uh, ja, uh, het is gewoon een magische barrière. Maar onder de 2 uur 10, dat, dat is ook 2 uur uh, 9 minuten 59 seconden. Of doe je daar niet voor? Ja, dan, nee, dat ja. Dat ligt natuurlijk aan hoe de wedstrijd is verlopen en wat de omstandigheden zijn. Ik bedoel, onder de 2 uur 10, 2 uur 10 is ook mits de weersomstandigheden een beetje degelijk zijn. Ze hoeven niet ideaal te zijn. Maar uh, ja, dat, dat kan, dat kan 2.49 uh, zijn, dat kan 2.9.10 zijn. Dat, uh, maar dat gaat zich vooral bepalen in de laatste deel van de wedstrijd. Vanaf 30 kilometer uh, gaan, gaan we zien hoeveel, hoeveel er nog in het vat zit. En ja, het was vandaag wel een persconferentie vooraf toch werd er al een medaille uitgereikt. De Nederlandse is vierde. Men mag hopen dat Augusto verslapt. Maar Kibet heeft zelf ook veel moeite. Het ritme is er niet meer. Te vermoeid. En zo, zit er, zo lijkt het geen medaille in voor Hilda Kibet. Hilda Kibet ontving met terugwerkende kracht een bronzen plak voor haar 10 kilometer bij de Europese kampioenschappen atletiek van 2010. Hartelijk gefeliciteerd. Heel veel succes. morgen. En, uh, nou, het, is een, uh, het is een mooie moment. Wat waren dat voor tranen? Was, ik was een beetje emotioneel en ik kon niet echt. Uh, ik was blij en ik kon niet ook geloven. Omdat. Uh, de eerste keer dat ze me dat je een medaille krijgt. Dan was ik een beetje lekker, maar nu is drie jaar later. Maar nu was ik een beetje emotioneel, omdat ik was heel blij Maar ook een beetje... Verdrietig. Verdrietig, ja. Ik dacht het zou heel mooi zijn dat ik die medaille krijgen in Barcelona in 2010. Ja, want het moment zelf in Barcelona is jou afgepakt. Ja, dat was it's over. it's is it's gone. Maar nu dat ik heb dieke krijgen en ik heb ik... en ik ben heel blij en ik kan ik uh, misschien zondag... dit is een motivatie voor mij. En dan zondag weer tranen van geluk. <laughs> ja, meestal hè? Ik ben een beetje emotioneel emotionele vrouw. <laughs> emotioneel is ze. Uh, maar ook blij. Hilda Kibet, na een dopingschorsing van de Rusin in Abitova... kreeg zij dus vandaag alsnog het Europees brons. De 10 kilometer in Barcelona van 2010... Formule 1-coureur Guido van der Garde rijdt komend weekend zijn derde race... de Grand Prix van China. Amsterdammer is al de hele week in Shanghai om te acclimatiseren... en om het circuit natuurlijk te leren kennen. Want dat laatste is nodig, hard nodig, want hij kent die baan amper. Een paar rondjes heet hij hier vorig seizoen als toen nog testcoureur van zijn team Caterham. Ik heb daar vorig jaar de eerste uh, vrije training gedaan voor, voor Caterham. Uh, dat was niet echt heel succesvol, omdat het uh, nat was uh, en daarna uh, opdroog. Dus ik heb eigenlijk maar drie ronden in het droog gereden. Maar goed, het is wel een uitdagend circuit. Vooral de eerste sector is best redelijk snel. Alleen er wordt nooit gereden, dus aan het begin zal het gewoon heel glad zijn. Maar je ervaring in China is beperkt tot drie ronden? Tot drie ronden, ja. Dus, uh, maar goed, dat is niet erg. We hebben drie vrije trainingen en dan de kwalificatie. Maar ik vind het wel een mooi circuit. Ja, want oké, okay, dat kun je in drie ronden al beoordelen. Maar er staat natuurlijk thuis ook nog zoiets als een simulator. Ja. Leg eens uit, die simulator, dat is geen Xbox met een uh, paar knopjes. Nee, dit is, dit is eigenlijk uh, een redelijk simpel ding. Niet zo, niet zo technisch als alle Formule 1-teams hebben. Maar hij is wel goed. Uh, er zit gewoon een stoeltje in, uh, een kuipje en, uh, en een goed stuur en een goede pedaaltjes. Maar het belang is uiteindelijk de software. En die software die heeft iemand in Nederland van mij gemaakt. En uh, ja, dat loopt eigenlijk als een tierenlief. Benadert het de realiteit? Met andere woorden, helpt het om in Amsterdam al een paar rondjes China te doen? Ja, zeker. Je weet wat voor je nodig hebt in elke bocht. Uh, je weet ongeveer de rempunten waar ze zitten. Uh, je weet hoe snel je door, door wat verschillende bochten kan gaan. Dus het helpt zeker dat je een beetje in een flow komt. Je weet uh, hoe het circuit loopt. En uh, je bent daar weer uh, met, je, met je hersenen mee bezig. En dat is het belangrijkste. Alleen rij je natuurlijk in je woonkamer gewoon in een McLaren? Nee, in Keten. Is hij dan net zo snel? Sneller. Maar goed, het is wel, ja, ik vind het een, een goede simulator. Dus je moet maar een keer thuis komen en uitproberen. Goed. Mooi circuit, zei je. Ja. Wat is er mooi aan het circuit? Nou, ik denk dat daar gewoon een beetje alles in zit. Er zitten uh, twee redelijk snelle bochten in. Uh, het eerste stuk is heel technisch, dus heel snel naar binnen. En daarna uh, is hij heel lang doordraaien. Uh, ook ook uh, wat medium speed bochten en, uh, en grote uh, remzones. Dus ja, er zit alles in. En, uh, alleen, er zitten niet heel veel mensen op de tribune. Nee, er komt geen hond naar de race, hè? Nee, het is echt een beetje net te ver buiten de stad. Uh, en natuurlijk, veel Chinezen uh, hebben heel veel geld. Maar heel veel Chinezen hebben ook heel weinig geld. Die zijn veel te druk bezig met hun werk en uh, het onderhouden van hun gezin. Dat is wel jammer. En geen Chinese coureur? Nee, niet op de grid. En uh, toevallig... Uh, Rij ik samen de eerste vrije in training met, uh, met uh, onze vierde rijden. Dat is dan ook een Chinees. En uh, Ma King Ha heet hij, dus ik uh, ben benieuwd wat hij kan doen. Klinkt wel snel. Het klinkt heel snel, ja. Maar ik weet niet of hij snel is, dat weet ik niet. Guido van der Garde in de bijdrage van Louis Dekker. Dit weekend rijdt hij dus in Shanghai voor weinig publiek. Wat we vorige week ook al zagen bij de MotoGP. Dat was in Qatar. Goed, we gaan voetballen. De Europa League. Kwartfinales is er al gescoord in die... Uh, Tweede helft, Frank Wiedert, want het is wel nodig voor een paar doelpuntjes voor de ploegen. Ja, er zijn in ieder geval een aantal die nog wat doelpunten nodig hebben. Onder andere Ladio thuis tegen Fenerbahce. Die moeten een 2-0 achterstand goed maken. En uh, ze schieten zich een ongeluk op het doel van Fenerbahce. Maar Volkan Demirel houdt tot nu toe zijn doel keurig netjes schoon. Het is echt een ware belegering. Maar uh, Lajo komt niet langs de doelman van uh, Fenerbahce... waar Dirk Kuyt dus in de basis staat. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Newcastle United tegen Benfica. Benfica, dat uh, beperkt zich voornamelijk tot verdedigen. En dat doen ze prima, want Newcastle krijgt niet of nauwelijks kansen tegen Benfica. En dus uh, vooralsnog daar met die 3-1-voorsprong vorige week... Uh, meegenomen uit uh, Lissabon. Daar gaat Benfica voorlopig uh, uitstekend. De wedstrijd waar wel gescoord wordt, en dat gebeurt ook nog opvallend... daar staat Basel inmiddels voor tegen Tottenham Hotspur. Drie minuten na de rust, een hoekschop. En uh, die valt uh, voor de handen van Brad Friedel. Iedereen zit te mis. Brad Friedel raakt de bal wel aan, maar kan hem niet wegkrijgen voor zijn doel. En de bal valt plomp verloren voor centrale verdediger Dragovic. Ja, die weet niks beters te doen dan die bal gewoon in te schieten. En dus staat Basel voor tegen Tottenham... Het Dat kan twee dingen betekenen. Basel is door. Maar als Tottenham Hotspur scoort, dan gaan we daar verlengen. Want in uh, Londen werd het ook al 2-2. En op dit moment dus de Londenaren driftig op jacht naar de gelijkmaker. Maar Basel, eerlijk is eerlijk, is gewoon beter in eigen huis. Op de goed doorregende grasmat ook nog eens. Dus dat maakt het voetballen behoorlijk lastig daar in Zwitserland. Bijna 30 jaar oud. Tier for Everybody wants to rule the world. Um, ja, we gaan vooruit kijken naar het weekend. Want die staat, dat staat er weer bijna voor de deur. En de wedstrijd van het weekend is zonder twijfel. Die tussen PSV en Ajax. Een duel waar misschien wel het landskampioenschap wordt beslist. Kenneth Perez speelde voor beide clubs. En hij weegt de kansen voor zowel Ajax als PSV. Kan het landskampioenschap zondag al worden beslist? Nou, eindelijk alleen maar als Ajax wint, dan denk ik dat het beslist is. Dan uh, hebben ze zes punten, vier wedstrijden te gaan en ze verliezen natuurlijk uh, never nooit uh, twee van de laatste vier. Alleen uh, PSV zie ik nog wel. Ook winnen ze deze wedstrijd, dan moeten ze ook de laatste vier winnen. Dan zijn ze ook kampioen. En daar zou ik nog in de, vorm, in de huidige vorm, zou ik eens nog zien uh, punten verliezen. Alleen het kan natuurlijk ook een boost geven dat je echt niks meer, niks meer verliest. En uh, dan is het wel beslist. Maar als Ajax wint, dan, dan ben ik ja, van overtuigd dat het beslist is. Want voor de goede orde, als PSV wint, staan ze in punten gelijk met Ajax. Maar ze hebben een veel beter doelsaldo, hè? Uh, ongelofelijke doelsaldo, ongelooflijke Heel veel goals. Uh, dus, dus, dus, dus dat is knap. En dat blijkt ook maar weer dat dat in één punt uh, kan zijn in dit geval als je gelijk staat. Dus uh, dat is heel positief. Dus daarom is het ook vaak dat trainers willen dan als je 2-0, 3-0 voorkomt... dat je ook echt goed doorgaan voor de 4-5-0. Hoe vaak zie je in die wedstrijden doodbloeden. Maar ja, aan het eind kan het heel belangrijk zijn. Een andere statistiek is, als je kijkt naar de afgelopen jaren... en ook dit seizoen weer... Ajax verliest in de eerste seizoenshelft heel veel punten... en begint dan aan een grote opmars. PSV gaat het eigenlijk precies andersom... Beschouw ze eens allebei. Eerst de situatie van Ajax. Waar ligt dat aan? Ja, hoort, het modewoord is natuurlijk ook, ook in de wereld gebruikt door Raymond Verheyen: eh, Opbouw van een seizoen. Nou, er is veel kritiek geweest op, op Ajax' manier van, van doen met veel plezier en zo. Maar toch blijkt het dat ze aan het eind waar het echt om gaat, dat ze het toch eh, voor elkaar hebben. Dat ze fysiek en mentaal in staat is om iets toe, naar zich toe te, te trekken. Dat is natuurlijk, uh, waar ze vorig jaar 11 punten achter, dit jaar ook een uh, heleboel punten achter en toch terugkomen. Wat ook misschien van invloed kan zijn uh, voor Ajax, is dat ze een bepaalde speelstijl hebben. Met nieuwe spelers moeten ze daaraan wennen. Dat duurt even voor de trainer om dat erin uh, te krijgen. Maar als het er eenmaal in zit, dan is het ook een hele goede manier van voetballen wat heel veel teams uh, moeite mee hebben. En dat blijkt dan ook weer hoe makkelijk ze in deze fase uh, de wedstrijden wint. Ik hoor niet de invloed van Champions League en Europa League wedstrijden... in vooral de eerste seizoenshelft. Nee, omdat daar hebben ze allebei uh, gespeeld. De ene Champions League, de andere Europa League. Maar ja, het blijft reizen. Het blijft uh, in, in wedstrijd van 90 minuten... of het nou Champions League is of, uh, of Europa League. En, uh, dus, dus dat is niet, uh, niet van invloed op deze twee teams. Hoe kijk jij naar die wedstrijd van komend weekend... Ik kan me voorstellen dat je je erop verheugt om, om hem te gaan bekijken. Uh, ja, uiteraard. Zoals, zoals iedereen uh, die het uh, Nederlands uh, voetbal volgt. Het is natuurlijk een, een wedstrijd die beslissend kan zijn. Uh, dat geloof ik. Zeker als Ajax, uh, Ajax wint. Maar goed, het is, uh, ik vond uh, twee jaar geleden... Uh, Ajax-20 was een, een nog uh, gekkere wedstrijd. Eigenlijk Met echt de laatste wedstrijd. En om het kampioenschap. Om het kampioenschap... Uh, dus, uh, dus alleen deze is ja, vier wedstrijden voor het einde. Of vijf wedstrijden voor het einde. Ja, die, die, die kan heel beslissend zijn. Maar het hoeft natuurlijk niet. Omdat er kan natuurlijk altijd gekke dingen gebeuren in de, in de competitie. Uh, maar het is een hele, hele spannende wedstrijd. En ik verheug me wel om, uh, om naar nou te kijken. Uh, hoe gaat PSW daarmee om? Hoe gaat Ajax daarmee om? Uh, gaat PSW als, als wilde dier het veld in en alles opjagen? Of vergalopeert zich in... In die gedachte en dat ze rode kaart pakken binnen 20 minuten, kan natuurlijk ook. Hè. Dat je niet helemaal goed kan, kan kanaliseren, jouw jou gevoelens, jouw jou eker om, om het goed te doen. Is wel eens gebeurd bij PSV dit, dit uh, seizoen? Jawel, maar goed, dat, daar is genoeg over gesproken. Dit is echt een specifieke wedstrijd en ik ben het met de advocaat eens. Ze hoeven niet in vorm te zijn om van Ajax te, te winnen. Alleen, ze moeten er wel mentaal klaar voor zijn en ze moeten ook wel... Uh, ja, die gevoelens. Uh, ze willen natuurlijk allemaal bewijzen dat ze, dat ze, dat ze beter zijn... en uh, dat de buitenwereld niet gelijk hebben... als je zegt dat Ajax beter in vorm in is. Dus uh, kunnen ze dat goed kanaliseren? Nou, dan, dan, dan schat ik wel in dat PSV een goede kans maakt. Zij kent het... Perez. Hij speelde voor zowel Ajax als PSV. Het zou dus wel eens een cruciale wedstrijd kunnen worden... voor het voetbalseizoen PSV-Ajax in het Philips Stadion zondagmiddag half vijf. En vooral voor PSV lijkt het de kans, de laatste kans... om een rol te blijven spelen in die kampioensrace. En dus zijn het spannende tijden voor de ploeg... maar ook natuurlijk voor de trouwe aanhang. Edwin Cornelissen sprak twee bekende Nederlanders... met een gemeenschappelijke passie, PSV. Dat is een, een mengeling van, uh, van weemoed en het gevoel voor voetbal. Nou, die passie zit zo diep dat ik al twintig jaar een seizoenkaart heb. En uh, elke thuiswedstrijd en vaak ook uitwedstrijden uh, van de partij ben. Twee BN'ers met een PSV-hart. Radiopresentator Frits Spits. En? Mijn naam is Kees Geel, ik ben acteur, woonachtig in Amsterdam. Ja hoor. En allebei bevangen door het rood-witte virus dat PSV heet. Uh, dat komt uh, uit mijn uh, vroege jeugd al. Ik was een jaar of uh, 6, 7 toen werd ik meegenomen door uh, mijn zwager naar, het, uh, naar de meer. En dat was allemaal heel gezellig en dat vond ik hartstikke leuk. Dus ik kom ook wel uit een Ajax-nest, maar op een gegeven moment werd dat uh, gepoch en gedoe werd me een beetje te veel. En uh, toen uh, vond ik PSV een hele sympathieke ploeg die heel succesvol was. En uh, veel bescheidener was, maar wel uh, stevig aan de weg timmerde en uh, veel succes had. En dat sprak mij heel erg aan. En vanuit een soort interesse is, is dat een passie geworden. Als ik aan PSV denk, dan denk ik aan mijn jeugd. Dan denk ik aan mijn vader. Uh, waar ik zeer veel van hield en die, op, uh, die clubarts was van PSV. was zelfs zo erg dat uh, hij was huisarts en dat hij in de, in de pauze van psv nak een keer um, naar een patiënt ging. auto los losreed tegen een huis. En dat hij met twee watjes in zijn neus de tweede helft heeft uitgekeken... zo'n uh, zo enorme PSV-supporter was het. Nou ja, zo'n virus, uh, uh, dat heeft hij overgedragen op mij. Dus ja, uh, dat zit wel behoorlijk diep. En dan PSV-Ajax. We spoelen de band terug, duiken het verleden in. Kruif, kijkt... Wipt hem over de PSV-verdediging en ziet dat Doesburg te ver staat. PSV-Ajax die mij altijd is bijgebleven. Nou, uh... nou ja, ik vond het toch altijd leuk als PSV tegen het Ajax van Johan Cruijff speelde. Cruijff uh, was een geweldige voetballer en daar kon je ook als PSV-supporter gewoon van genieten. Cruijff, schitterend Johan Cruijff zelf. Toen was het nog op de PSV-tribunes uh, het commentaar te horen van... ja, we hebben verloren van Ajax en die Kruijf is toch wel een hele goede voetballer. Kijk, en dat is voetbal. Formidabel, Johan Kruijf. De 4-3 uh, met uh, die wedstrijd van uh, Zuzak. En als een speer gaat hij erin, zeg. De Ballas, Zuzak. Een ongelofelijke wedstrijd dat... Uh... Dat je achterkomt en weer achterkomt en uh, uiteindelijk uh, loop je eroverheen. heen. PSV boekt hier een grote zegen in een grote wedstrijd. Dat vloog alle kanten op en dat, dat gebeurt ook vrij veel. Ook al omdat er twee aanvallend ingestelde ploegen zijn met veel technische spelers. En die uh, tijdens zo'n wedstrijd dan toch meegesleept worden in, in een soort emotie. In een soort stoer en drang. En, en dan gebeurt er echt van alles wat eigenlijk helemaal niet kan. Maar toch... Wordt dat dan weer altijd beslist door een of andere of een fantastische goal, of een onterechte penalty, of dat soort onzin. En ja dat is waar voetbal ook eigenlijk en sport in het algemeen eigenlijk hoort over te gaan. Speelt er dan ook, wat je nog wel eens hoort mee, dat het de strijd is tussen boven en beneden de rivieren, hè? de strijd Brabant en Amsterdam? Ja, dat was wel zo. Maar uh, ik geloof dat de laatste jaren PSV aan dat uh, provincialisme is ontgroeid. Ik geloof niet meer dat dat zo is. Ja, het, het, kijk, die, die emoties worden natuurlijk allemaal zo overtrokken. Dat, dat Ubermensgevoel vanuit Amsterdam. En dat, uh, dat, dat uh, het idee hebben dat je altijd overal uh, hard voor moet knokken... ten opzichte van het grote Amsterdam of uh, het Westen. Of, weet je wel, wat alle twee natuurlijk onzin is. Omdat je gewoon uh, moet kijken naar je prestaties... En dat zijn inderdaad twee verschillende manieren van kijken. En ik zie daar gelukkig tussenin, dus ik kan het goed relativeren. En ja, ik lach me eigenlijk helemaal schelen aan beide kanten. We gaan weer even naar het heden, het PSV van dit seizoen. Erik Pieters werd voor drie duels geschorst na een wilde overtreding... en zijn misdragingen naar de Rode Kaart. En Jermaine Lenz kreeg ook drie wedstrijden vanwege het tunnelincident bij Feyenoord. Er is een hoop gebeurd, hè? Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, het bizarre is natuurlijk dat, dat PSV het eigenlijk... Uh, uh, cijfermatig beschouwd heel goed doet uh, ze hebben de Joon gaan gewonnen ze staan in de finale van de beker en ze kunnen nog steeds de titel winnen dus eigenlijk doen ze het heel goed maar er is natuurlijk een, een, soort, uh, een soort, soort, soort gevoel bij PSV ontstaan uh, en hoe dat, hoe dat ontstaan is of hoe dat gecreëerd is dat laten we voorlopig nog maar in het midden want daar kan voorlopig niemand zijn vinger op leggen maar het is wel een raar gevoel uh, alsof daar iets niet goed zit. Die, die daad van Jermaine Lenz of zoals Erik Pieters de keer ging en zijn hand aan gort slaat. Of, of uh, de overtreding van Dries Mertens. Ja, ik vind het niet bij PSV horen. PSV was altijd een hele uh, sportieve, rustige ploeg. Nou, dat vind ik onzin. Ik bedoel, je hebt daar, je hebt, je hebt, bij PSV heb je natuurlijk ook allerlei uh, individuen gehad... Die, uh, die, die, die, die zich regelmatig buiten gingen aan allerlei excessen... of dat nou binnen of buiten het veld was. Je hebt er ook moordenaars gehad als, uh, als, als Huub Stevens... die ook ook lachende midden zaagde. Je hebt uh, Romario gehad die uh, alles neukte wat bewoog. Ik geloof niet dat dat veel met Brabant of met de Eindhovense traditie te maken heeft. Maar nu, uh, waar die spanning vandaan komt, ik, heb geen, ik ben geen psycholoog. Ik weet het niet. En hoe gaat het aflopen komende zondag? Ik vind Ajax, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, heel stabiel. Een hele stabiele indruk maken. Dus ik denk dat het heel lastig wordt voor PC, maar ik hoop dat ze winnen. Ik denk uh, dat uh, Ajax zelfs voorkomt en dat het een gekke huis wordt in het stadion. En dat, uh, dat we dan gewoon uh, lachend met 3-2 uh, de kantine ingaan. Ja, Tien Correus uh, ving de dromen ook hè, van de PSV-fans. Um, Zometeen keren we weer terug naar de Europese velden. Hoe uh, gaat het bij de Europa League kwartfinales? Maar nu eerst naar Den Haag. Het sociaal akkoord gesloten met uh, werkgevers, werknemers... en natuurlijk het kabinet, Joost Vullings. Hebben we hebben al reacties gehoord van VVD, ChristenUnie, eh, Wilders natuurlijk. Heb je nog meer reacties uit Politiek Den Haag? Ja, we hebben nog veel meer reacties. En we zijn natuurlijk op zoek naar welke partij gaat het kabinet steunen... Ja, bij het verwezenlijken van dit sociaal akkoord in de Eerste Kamer, daar vooral. En ook in de Tweede Kamer. Nou, die vragen, Met die vragen gingen we op pad met Alexander Pechtold van D66... Sibrand Buma van CDA en Emiel Roemer van de SP. En laten we beginnen bij Alexander Pechtold.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 Van het kabinet. Ja, want als die economie achterblijft. Euh, dan moet er alsnog bezuinigd worden. Kijk, het kabinet blijft roepen: is leuk, de, de export doet het goed. en daarna komt de binnenlandse bestedingen er wel achteraan. Ja, als er vertrouwen is. Maar vervolgens uh, uh, ja, hakken ze dat vertrouwen en uh, drukken in de kop weer in. Ja, dat is een hele domme reactie van het kabinet. Ja, het is vooral een mooi akkoord, omdat werkgevers, werknemers en het kabinet zich erachter scharen. En dan kan er ook echt iets gebeuren. Werkgevers kunnen die banen voor arbeidshandicapten gaan creëren. We kunnen aan de slag. Werknemers gaan ook uh, meedoen om ervoor te zorgen dat uh, werk naar werk betaald kan, uh, kan worden. Ja, dit is een akkoord die we met z'n allen uh, eindelijk eens gaan doen. Met z'n allen dus. Maar goed, uh, ja, je, je hebt het gehoord, Jeroen. Alexander Pechtold zei geen ja tegen het akkoord. Die heeft vooral veel vragen. Sibrand Buma zei geen ja tegen het akkoord. Die heeft heel veel vragen. En Emil Roemer sprak van een ja. mispeer. Ja, dus vooralsnog is er geen steun. Dus we laten het kabinet nog eventjes zweten hier. Maar in Den Haag. Dat, dat hoort er ook een beetje bij, toch? Uiteraard het is, is onderdeel van het spel. Aan van de woensdag is er een debat. Nou, dan worden alle ins en out van dit uh, akkoord uh, besproken. Ik heb wel een beetje de indruk, als je naar akkoord krijgt, uh, veel wordt uitgevoerd uitgesteld, eh, afgezwakt, eh, ook pijnlijke bezuinigingen... met het oog op de begroting van volgend jaar... zijn even van tafel en komen wellicht later weer terug. Het lijkt een beetje de bedoeling eh, om ons soms zeg, alle pijnlijke maatregelen... even van tafel af te halen in de hoop dat wij met z'n allen denken... Kom, ik ga ze een nieuwe auto kopen. Oké, okay, Joost, dankjewel. Joost Vullings, uh, vanuit Den Haag, ga maar even een kopje thee met wat honing halen, zou ik zeggen. En meer over het sociale akkoord, natuurlijk in het oog, na 11 uur hier op Radio 1. Nu naar de kwartfinales in de Europa League. Chelsea is al geplaatst uh, voor de laatste vier, maar zijn er al meer ploegen, zeker, of vrijwel zeker, van de laatste vier, de halve finales. Frank Wieland. Ja, eentje kunnen we al wel met potlood in ieder geval gaan invullen. Dat is Fenner Bartje bij Lazio. Even bracht Lazio de spanning terug in uh, die wedstrijd door de 1-0. Na een uur voetbal een vrije trap. Uh, bij de tweede paal liep uh, Lulic helemaal vrij. Die stak zijn hand in de lucht. Joe, hier ben ik. En hij kreeg hem keurig op maat en in de rug van Kuit. Die had uh, Lulic nooit zien aankomen... ...kopte hij de bal achter uh, doelman Volkan Demirel van Venerbatje. Maar inmiddels heeft uh, de Turkse ploeg weer orde op zaken gesteld. En via Caner Erkin 1-1 gemaakt. En daardoor staan ze nu... Uh, um over twee wedstrijden geteld met 3-1 voor. Nou, dat moet wel heel erg raar lopen. Wil dat nu nog misgaan? Lajo moet alle risico's nemen. En gooit dus achter in de deur wagenwijd open voor de Turken in uh, eigen stadion. Andere wedstrijden. Daar is het razend spannend. Tottenham Hotspur bijvoorbeeld bij Basel. Moet nog een doelpunt maken. Staat op dit moment met uh, 2-1 achter. En als het 2-2 wordt, wordt het daar voorlengen. Daar was een hele grote kans voor de aanvoerder uit een hoekschop voor Parker. Maar de prima redding van uh, Sommer op de doellijn. Hij is de keeper, dus hij hoort daar ook te staan en deed dat allemaal keurig. Netjes en prima, bracht er nou ook weer rust achterin bij de verdediging van Basel. Maar dat staat nu toch inmiddels wel aardig onder druk. En dat geldt ook voor de verdediging van Benfica. Want ook daar is gescoord en heeft Newcastle weer alle kans om door te gaan naar de volgende ronde. Sisse maakte twee buitenspeldoelpunten. Maar de derde keer dat hij de bal aanraakte, had hij er uiteindelijk wel geldig in. in. 71ste minuut. Een misverstand tussen Matic en Karai achterin bij Benfica. En daarvan profiteerde ze. Sissé bijna op de doellijn hoefde de bal alleen maar heel zachtjes overheen te tikken. Dat deed hij keurig. Dus bij Newcastle tegen Benfica is het 1-0. En daar heeft de Newcastle nog één doelpunt nodig om toch Benfica uit de beker uit deze competitie te stoten. Vene Bartje is eigenlijk al door en Tottenham Hotspur heeft nog een doelpunt nodig om verlenging af te dwingen. 24.000, nog een minuut of tien daar bij de laatste drie kwartfinale's van de Europa League. Iedere dag voetbal, Champions League, Europa League. En morgen begint de volgende speelronde van de Eredivisie al. Het VVV Venlo tegen PEC Zwolle, een duel in de onderste regionen van de Eredivisie. Belangrijk dus voor beide ploegen. Zometeen een vooruitblik, maar eerst Superfam. Give a little bit. Give a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send. Supertramp. Ja, in de divisie gaat de aandacht voornamelijk uit... naar de strijd om het landskampioenschap. Maar ook aan de onderkant van de ranglijst is het razendspannend. Zo lijkt Willem 2 in ieder geval zich op te kunnen maken... voor rechtstreekse degradatie. In VVV Venlo lijkt dat lot te kunnen ontlopen. Morgen spelen ze thuis tegen Pax Wolle. Maar de na-competitie lijkt voor de Venlonaren in ieder geval onafwendbaar. Brian Linsen. Ja, volgens mij moeten we nog vijf wedstrijden. Volgens mij moeten we er nog vier winnen. Dan willen wij... Uh willen wij een de gaan lopen en dan moeten hun die anderen ook geen punten meer halen. Dus uh, ja, dat wordt uh, heel erg moeilijk. Ik denk niet dat dat gaat, uh, gaat gebeuren. Is de kleedkamer al bezig met de na -competitie? Ja, jawel. Je merkt wel uh, dat we in de gaten hebben dat we een moeten gaan spelen. Maar moeten we moeten wel om twee nog eventjes onder ons houden. Maar kijken jullie ook al van uh, wie? Wie zouden we eventueel kunnen treffen? Nee, daar hebben we nog niet naar gekeken eigenlijk. Daar hebben we ook helemaal nog niet mee bezig gehouden. Gek is VVV Het is al derde uh, achter volgende jaar in de na -competitie. Doen jullie het erom? Het zijn extra wedstrijden. Het zijn uh, spannende wedstrijden. Het zijn ja, op zich ook wel mooie wedstrijden. Want er zit zoveel spanning op. Alleen, uh, ja, ik, ik speel ze eigenlijk liever niet. Ik heb de voorzitter Hybedde, wel eens horen zeggen... je moet ergens om spelen, want dat levert centen op. Er moet een beetje spanning zijn. Daarom zeg ik, doen jullie het erom? Nee, ja, liever niet. Dan, uh, dan wat minder centen. Maar uh, nee, dit zijn echt uh, de wedstrijden alles of niets. Alleen, uh, ja, het is, uh, ik vind het een beetje... Uh, een net bekerwedstrijd. Iedereen kan winnen. Uh, Al zet je een amateurploeg neer. Uh, ze moeten maar twee wedstrijden knallen. En, en dat zag je vorig jaar ook met Kambuur. Uh, eigenlijk staan ze nu weer, uh, weer acht of zo in de hyperleague. Uh, dat zijn net ploegen waar je het heel moeilijk tegen hebt. Ze hoeven maar twee wedstrijden tegen jou uh, goed te spelen of te knallen. En ze zitten in de Eredivisie. En, uh, dat is moeilijk. Dan moet je nog vijf uit zijn in de Eredivisie? Wordt er nou een beetje gekeken van nou, heel blijven, uh, geen gekke dingen doen? Of is het toch gewoon nog volle kracht om proberen het onmogelijke uh, mogelijk te maken? Nee, precies. Uh, wel natuurlijk. Uh, zolang dat er, dat er nog kansen zijn, wil ik, wil ik en iedereen voor de kansen gaan. En uh, pas als de kansen er echt niet meer zijn, dan, uh, dan houdt het op. Maar uh, zolang er nog een, een kans is, ga ik ervoor. Dan moet je sowieso winnen van Peckzwolle. Zwolle. Dan moeten we van Zwolle winnen en nog van uh, die anderen ook. Is er angst voor de Jupiter League, zoals het heet? Nee, angst niet, want we weten dat wij in principe een heel goed team hebben... en uh, veel beter zijn dan, dan de ploeg uit de Jupiter League. Alleen, uh, ja, we weten ook dat er wedstrijden apart zijn en dat die heel moeilijk zijn. En, uh, de angst is er absoluut niet. Geloof jij in het verhaal dat als VVV een nieuw stadion heeft met meer mogelijkheden... dat het dan uit de zorgen is? Of is, is dat gewoon een fabeltje? Ja, als mensen naar papier kijken, dan zeggen ze van wel, maar ik zeg wel dat het op veld moet gebeuren. En, uh, ja, dan, moet, uh, dan moet, er een, uh, moet er meer budget vrijkomen om, uh, om denk ik, nog meer betere spelers te halen. Uh, maar uh, ik denk dat dat nog wel eventjes weg is. Ik weet niet of het stadion nu gaat komen of niet. Dat is nog altijd een vraagteken volgens mij. Dus uh, ik weet het niet. Is het budget bepalend voor de stand op de ranglijst? Ja, uiteindelijk denk ik wel hoor. Want uh, ja, je ziet uh, Ajax en PSV die kopen spelers. Eentje komt van Barcelona af bij Ajax. En uh, ik denk niet dat je die bij ons al zal vinden. En, uh, wij moeten toch vaak doen met uh, spelers die gehuurd worden van een, uh, van een Twente of van, uh, van zo'n clubs of van Feyenoord. Uh, het zijn ook goede spelers voor ons. Topspelers eigenlijk die, die gewoon moeten spelen. Alleen, uh, ja, daar ga je geen Europa League mee halen. Ik je er wel eens van dat je een seizoen vrijuit onbevangen kan voetballen? Ja, natuurlijk. Uh, ik zeg wel eens hier bij VV, het is toch lekker als je rond de tiende plek zit. Uh, je kan misschien de, de Europa League kan je net halen, maar uh, deraderen kan niet meer. Dus dat je eigenlijk zonder zorgen speelt, dat je als je een keer verliest, dat ze zeggen van ja, oké, okay, nou we blijven tiende staan. En als je een keer wint, zeggen ze ja, we hebben gewonnen. En uh, dat er niks speciaals is. Ga je dat ooit meemaken? Ja, dat hoop ik wel, ja. Daar uh, ga ik wel vanuit dat ik dat ooit ga meemaken, ja. Brian Linse was dat van VVV. Ja, voor zijn ploeg is het dus belangrijk om punten te pakken. Morgen tegen Peck Zwolle. Een rol daarbij is weggelegd voor VVV-vleugelspits... Janiek Wildschut. En hij kwam notabene drie jaar geleden over van Peck. Ondanks dat Peck een beter seizoen draait dan VVV... vindt Wildschut nog steeds dat hij met VVV een prima keuze heeft gemaakt. Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, vorig jaar dan wel een goed seizoen gedraaid. En uh, ja in de kijkers gespeeld bij veel clubs... bij jonge rijen gekomen... Dus uiteindelijk uh, ben ik wel gewoon zelf beter, dus wel een stap vooruit. Alleen uh, nu uh, ja, staat Zwolle iets hoger dan dat. Je doet zich het gekke voor? Uh, als jullie niet winnen, wordt het waarschijnlijk play-offs. Dan speel je het hele seizoen door, want meteen na de competitie ja, gaat Jong Oranje naar het EK in, uh, in Israël. Dus uh, hoe, hoe ga je dat doen? Uh, mag je nog een weekje weg? Ik, euh, nou ja, eerst hopen dat ik uh, bij de definitieve sectie kom bij uh, Jongerijen. Maar uh, natuurlijk eerst de, de wedstrijd van uh, aankomende vrijdag en die wedstrijd die daarna komen. Want uh, ja, die zijn veel belangrijker op het moment. VVV uh, moet gewoon uh, erin blijven. En uh, zoals het eruit ziet, wordt het net gewoon weer na competitie. Over jou persoonlijk. Ja, uh, allerlei verhalen. Hè? Gegokt en verloren. Van de zomer bood Herenveen 2 miljoen. Wilde VVV 2,5. Is niet gelukt. In de winterstop kwam Palermo met 1,5 miljoen ook niet gelukt. Maar ze moeten je verkopen. Uh, welk belang dien jij, dat je erin blijft of dat je het hegeldeert? Want dan ben je goedkoper. <laughs> nou ja, ik, uh, ik ben gewoon van VVV verplicht om, uh, om mijn best te doen. Uh. En hun hebben mij de kans gegeven in de eredivisie te spelen en daar ben ik hun ook heel dankbaar voor. En uh, daar doe ik ook gewoon mijn best voor en uh, ik wil ook niet uh, voor, uh, voor de appel en de ei uh, de deur hieruit lopen. Dat, uh, ja, dat ben ik VVV denk ik wel een uh, ja, beetje een uh, soort van verplicht, omdat ze... Uh, ja, dat toch altijd voor me hebben gestaan. Ook toen het wat moeilijker ging, dat ze toch vertrouwen in me hebben gehouden. En uh, ja, het is dus niet, uh, um, ja, het is dus niet gelukt afgelopen winter en uh, afgelopen zomer. En, uh, maar dus eerst gewoon heel goede wedstrijden spelen. Nu nog de rest van het seizoen en dan, uh, dan zie ik het allemaal wel. Het is het nog duidelijk waar je heen gaat? Nee, helemaal niet. Uh, ik heb natuurlijk een mindere periode gehad. De laatste tijd gaat het wel wat beter. En uh, ja, ik wil gewoon die lijn uh, vasthouden en uh, nog beter worden. En dan uh, zie ik aan het eind wel wie er welke club er dan aan komen. Gek is, je hebt zelf een minder periode. Hè? Bij Jong Oranje doe je gewoon altijd mee. Ja, de trainer heeft uh, veel vertrouwen. Dus Ja, de trainer -koper, die heeft veel vertrouwen in mij en uh, ik zit er wel altijd bij. En uh, ja, alleen uh, nu uh, als je ziet wie er allemaal mee mogen naar het uh, EK en wie er allemaal mee gaan, weet je dat het gewoon heel moeilijk wordt. En uh, afwachten of ik erbij zit. Uh, uh, want al die a International die komen ook gewoon terug. En, uh, ja, maar dat is nog uh, voor de zomer. We hebben natuurlijk nu uh, voor nog een paar wedstrijden die uh, op het moment belangrijker zijn. En uh, we hebben gewoon met z'n allen afgesproken dat we heel gefocust uh, die wedstrijden ingaan om er nog wat moois van te maken. En uh, ja, daar, uh, daar richt iedereen zich nu op. Hoe is het met jou persoonlijk? Uh, hoe voel jij dat nou? Uh, Wordt wor wor je zaakwaarnemer de gek gebeld? Uh, nee, ik heb uh, gezegd van, uh, dat ik uh, even ja, rust wil. Alleen uh, als de periodes er zijn, dat, er dan, uh, dat, dat ik dan uh, echt contact heb daarover. Ik uh, praat wel gewoon uh, met hem gewoon normaal als, uh, ja, hoe het gaat en uh, of, of, of, je, of ik nog hulp nodig heb. Maar uh, voor de rest uh, ja, moet je het toch zelf doen. Uh, en, uh, ja, we, we, en het uh, kan hier gewoon. Ik ben gewoon uh, rustig. Uh, Oh ja, zoals altijd en gewoon trainen en uh, mijn wedstrijden spelen. Yannick Wilschut uh, waarschijnlijk wel bezig met uh, aan zijn laatste wedstrijd. Zijn laatste periode bij VVV. De Europa League. De slotfase van de laatste drie kwartfinales. Frank Wielard, Daar was Newcastle op jacht. naar uh, de treffer die ze naar de volgende ronde zou brengen. Maar daar wordt zojuist gescoord door Benfica in de extra tijd. Dat betekent dat het 1-1 is bij Newcastle tegen Benfica. En dat Benfica doorgaat naar de halve finale. Eh, net als Chelsea en net als Venerbatje. Die wedstrijd is nog niet afgelopen, trouwens ook niet bij Venerbatje. Maar daar staat het ook 1-1 en daarmee is Venerbatje net als Chelsea en Benfica dus door naar de volgende ronde. Waar het nog wel spannend is, en dat zie je aan alles, daar vallen rode kaarten. En nu is er op dit moment ook ontzettende ruzie in de extra tijd. Dat is bij Basel tegen Tottenham Hotspur Vertongen Op het moment dat de officiële speeltijd voorbij is... krijgt hij de rode kaart. En Basel krijgt nu nog een, een vrije trap in de extra tijd. Maar moet eerst nog een gele kaart verwerken voor Streller, de aanvoerder... die er even door leek te zijn. Maar op het moment dat Vertongen hem onreglementair tegenhield... was hij ook al blij. Want toen hield Tottenham Hotspur nog de, op dat moment een man minder over... 2-2 is het daar op dit moment, net als in de, de heenwedstrijd. Dus daar gaan we op de verlenging af. En dat doet Basel dus met een mannetje meer dan Tottenham Hotspur. Tenzij ze alvast de goal weten te maken. Wat we dus wel weten op dit moment, dat Benfica op 1-1 staat eh, tegen eh, Newcastle En dat daardoor Benfica door is. Eh, Dirk Kuit is door met zijn venerabadje tegen Lazio. En bij uh, uh, Basel tegen Tottenham Hotspur, daar staat het op dit moment 2-2. En daar stevenen we af op de verlenging, want de extra tijd zit er daarop. Ik kom zo meteen nog even bij je terug hoor, Frank. Uh, ik heb nog even uitslagen in de Nederlandse honkbalhoofdklasse. Want vanavond zijn daarin de eerste wedstrijden van het seizoen gespeeld. Amsterdam won in Den Haag van ADO met 12-1. Tunis uit Rotterdam vernederde de nieuwkomer de Hawks uit Dordrecht met maar liefst 17-0... Kinheim Pioniers werd afgelast en HCAW UVV werd gestaakt wegens het slechte weer. En beide wedstrijden worden morgenavond ingehaald dan wel uitgespeeld. Ja Frank, dan ben ik weer bij jou. Is er, is er al afgefloten bij met name dan die wedstrijd waar het nog om gaat. Basel Tottenham. Ja, daar is afgefloten voor in ieder geval de officiële speeltijd. 90 minuten plus een klein beetje zit er erop, maar daar gaan we nog verlengen. Er komt nog twee keer een kwartiertje bij, omdat het zowel vorige week als deze week bij Basel tegen Tottenham 2-2 is geworden. Frank Wiedaert, dankjewel. Houdt u op deze pagina 813 in de gaten voor uh, de slotfase van dat duel? Nelke Noordervliet en haar nieuwe bundel Schat. Oh, dat, dat gaat, gaat hard. voor beetje wordt de kluwen van verhalen. Ik neem afscheid. Samen tenen, twist keihard met het oog. Natuurlijk in brands met boeken. Het verhaal is heel precies gedocumenteerd en rijk gedetailleerd. Morgenavond, 7 uur. Wim Brands en Nelke Noordervliet. Over inspiratie en fascinatie. De valse troost van vroeger en het belang van helden.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 Samen kopen is minder betalen voor zonnepanelen. greenchoice.nl slash natuurmonumenten. Dit is Radio 1.